Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet overlegt over de hoge energieprijzen. De gasprijzen zijn de laatste weken uit het niets gigantisch gestegen. En dat ga je merken op je energierekening. Het kabinet wil kijken hoe mensen kunnen worden geholpen... Volgens verslaggever Ewout Kiviet zijn er verschillende ideeën. Ja, isolatie dus, zegt minister Ollongren. Daar zal extra geld naartoe gaan. En verder alle opties op tafel, zegt Blok. Maar je hoort dat er eigenlijk maar drie, vier echte opties zijn. De energiebelasting omlaag, tijdelijk. En ook het BTW op energie tijdelijk verlagen. Dus die kans zal het opgaan. Verzekeraar Interpolis waarschuwt voor Zoom-ongelukken. Nu we weer regelmatig naar werk rijden... Videobelt 20% van de werknemers van kleine tot middelgrote bedrijven tijdens de rit. Via vergaderen en opletten in het verkeer zijn twee dingen die niet met elkaar samengaan. Er zijn nog geen ongelukken geregistreerd, maar dat duurt volgens de verzekeraar niet lang meer. Een grote storing vanochtend bij Vodafone. Niet alle klanten hebben een goede mobiele verbinding... waardoor bellen of internetten lastig is... Vodafone zegt druk bezig te zijn de problemen op te lossen. Wanneer de bol weer werkt is nog niet duidelijk. Er wordt massaal brandhout gehamsterd. Door de stijgende gasprijzen kiezen mensen ervoor om hun huis warm te houden met een vuurtje... De telefoon van deze houtverkoper staat roodgloeiend. De aanvragen zijn nu zeer hoog. Wat we normaal als voorraad hebben dat, uh, tot december, dat is nu al er doorheen. Een beetje aardhout is nu dan ook een stuk duurder dan normaal. Het zijn lastgestarte kups en daar nemen we momenteel gemiddeld 115 euro voor. De normale prijzen waren rond de 70, 80 euro vorig jaar. Wie nu nog hout wil om te stoken heeft waarschijnlijk pech. Op veel plekken is alles al op. Het weer, het regent. Pas begin van de middag begint het in het noorden op te klaren en daarna volgt het zuiden. Het wordt niet warmer dan 14 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De meeste files beginnen in lengte af te nemen, maar daar waar ongelukken zijn gebeurd blijft het soms nog even lang aansluiten. Dat is onder andere het geval op de A10, de ring van Amsterdam. Aan de zuidkant van de ring zit namelijk een auto in brand bij Amsterdam over Amstel. Daar heb je last van als je vanuit het westen richting het oosten rijdt. Daar is de linkerreis ook dicht, reken daar op een kwartier vertraging. Ook is het druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de vesting en Blarikum, 5 kilometer file don ongeluk. vertraging staat 10 minuten. En tot slot de A4 van Den Haag richting Amsterdam.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 Go Eigenlijk hier nog echte mannen in deze studio. Heb je daar lang over nagedacht? Ja? Nou, ik vond het wel eigenlijk leuk om mee te beginnen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, goedemorgen ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen, luisteraars. Joe Jackson met ja? Man. Ja, dat ja. was hem. Heerlijk. Het goeien. is uh, acht over half. Ja, en Frank is weer terug, hè? Want Jongens, Frank ja, is Frank, Frank is weer ja. terug. Frank, welkom. Dankjewel. Jan. Leuk dat je er bent. Ja. Ja. Weet je nog wie we mag, zijn of niet? Ja. Mag, ik even, mag ik even zeggen dat je er heel goed uitziet? Dankjewel, no. drink nog wat van me. Echt waar? Het is toch wel vroeg, maar. Het, het, nee, echt waar. Ik moet het te berden brengen. Het is... Uh, uh, luisteraars Frank heeft een uh, lichte tent. Ja. En uh, ze snoren ook heel netjes. Getrimd. Uh, ja, getrimd. Ja, ja, ja, ja, en het haar zit er ook heel leuk. Ja, dank je. En uh, <laughs> leuke blouse. Leuke blouse. Mo, moet jij vragen of, of ik een nieuwe kapper heb? Heb jij een nieuwe kapper, Frank? Nee, ik kom nog steeds bij uh, de Hoge Weg. <laughs> bij Evelien. Nou, ah. ah, dat is leuk. Ja, maar nou, ik, uh, ja. ik denk, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik deel het even met Zandvoort. Hij He? ziet er puik uit. Ziet wat zeg je? Uit. Ja, ja, ja, puik, hè? Nou, trouwens, ja, jij, nog jij, nog jij ook, weg, hoor. Nou, dus, ja, ik heb het in mijn haag gekomst. Dus. <laughs> Welke kant op? Ja, links of rechtsom? <laughs> je scheiding is te door, hè? Ja, ja? ja, ik, ja, ik heb een dubbele scheiding. Ja, ja. Ja, dat is een hele grote scheiding. Uh. Ja. Hey, overigens, Hans, uh, nu jij hier toch zit... we hadden Vertel het er zondag nog even over. Over het weekend met die obstacle-race in, uh, in de Haltestraat. Ja, ja nou, Dat ja, vond wel een heel bijzonder verhaal, eigenlijk, wat je me daar vertelde. Nou, ja, ik kon het aan mijn raam zien... Ja. Ik bedoel, uh, maar wat, wat er is er bijzonder aan? Nou ja, maar, ja die dat mensen, er dus... Ik, jij zei, er waren toch ook mensen die een beetje muizelen. Uh, tijdens nou, de, uh, inderdaad. Ja, dat, wat dat, is muizelen? Muizelen is... Nou, Beetje, uh, net, net niet, weet je wel. Het hele kamp gaan we eromheen daar lopen. Ik kan me heel goed voorstellen. <laughs> het waren wat dames uit Koewei die dat deden trouwens. Oh ja, en, uh, uit ja, ja eigenlijk... heb je dat uh, even uitgezocht dan? Ja, nee, dus, die hadden het op hun rug staan, Koeweit. Uh, oh. Met hoofddoek op. Uh, ja, Niks die, met boeren die, te die maken. De, die deed ook mee, <laughs> ja. Nee, maar in ieder geval dat is, ja, is je koeweit. Ik dacht een boekweit. Het begint alweer hier mis. Ga door. Ik sta er om acht uur op. Ja. En, uh, ik kijk in het raam en ik zie allemaal mensen over grote schotten klimmen en ja. doen. En, uh... Wat is hier aan de hand? maar Dat bleek dus, die, die race. Ja, oh, daar kon je, ja? ja, kon je, kon je voor inschrijven. 100, ja. 100 euro of 150 euro zelfs. Geef me jullie van Jan schotten. Maar ja, ik, ja. wat, wat, wel, ja, wat, wat wel, ik, onderdoor, kraap, ik ja. onderdoor doorheen, Kruip door, sluip wel. Onderdoor kruipen, je kon Maar dan, wat ik dan niet begrijp, hè, en ik, dat je zo'n evenement, helemaal leuk, geweldig. Nou, nou, ja, een goed even. Maar waar, waar, waarom moeten dan door de staan de, de, de uitbaters en de uh, uitbateretters en Kaaskorie? En Fleurtje die zegt: ik heb hem half acht uh, de laatste klant ja. alweer gehad ja maar van. er waren ook uh, mensen met de rassen die, die, die zaten dus helemaal vol om de, te kijken weet je wel ja. dat, is, dat is ook iets ook bekijken dus. ja, ja. ja oké okay. ja, maar, ja, maar sowieso de, de, de manier waarop de, straks de de haltestraat wellicht wordt af alweer Ivanow nee. nou, ik zal het uh, even uitzetten ben ja. ja. ja. niet doen Henk Jan Smits bel Henk Jan Smits ja, oké okay, nou ja. Max nou uh, neem een Maand zou ik ja, wacht even. Henk Jan ja hallo hallo nee, maar. je zit live in de uitzending ja uh, Ja, ja. fan Henk-Jan. en die heb jij aangesloten op je mobiele telefoon ja natuurlijk <laughs> ik hou me gewoon bij de microfoon ook. hoe is het man ja, met die ene keer dat ik niet luister, bellen. Ja. Hij luistert altijd, ja, hij... dames en heren. Ja, ja. Henk Jansmits, Omroep Max. U kent hem elke, elke middag van 4 uh, tot 7. Uh, van 6 tot 8, leuk dat jij bent. Dat blijft. zeg ik. Ja, maar... maar ik, ben je goed op de hoogte, hè? M'n staat nog op zomertijd. ook. Yes, yes. En het leuke is, Henk Jan is jarig geweest en daarom bellen. We hebt hem natuurlijk al acht keer proberen te bellen. En dan neemt hij... Ja, dan krijg, ik, dan krijg ik alleen een antwoordapparaat. En die zegt... Uh, u spreekt met het nummer... Uh, nee, u spreekt met de... Hoe was het ook weer? Ja. Nee, je bent verbonden met het nummer dat u zojuist juist gekozen heeft. Oh! Ja. Dan weet je dat ja, niet. Ik besluit zo snel mogelijk of ik terugbel. Oh, je besluit zo snel mogelijk of ik terugbel. <laughs> ook wel ja. grappig. Maar, uh, nou, bij deze dus. Hoe is het? Ja, goed. Je bent van harte van, gefeliciteerd. Ja, van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren. Van voorspoed en geluk. Ja, en dat je neemt op een En dank voor je lieve bijdrage in de glossie. Ja, ook dat nog. Ja, en nu weer dank voor het plaatje. En, ja. Heel maar goed, ik, We even gaan zoeken, jongens. Die hebben we nog niet ja. gehad, nee. Nou, we zitten hier met Frank Paardenkoper en Hans Botman. Die ken jij misschien nog. Nee, nee ik denk het niet. Nee, nou, ik denk het ook niet. En, nou, dan denk, ik ook niet. En, nou dan denk ik het ook niet. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Henk gaat je geheugen heel snel achter. Ja, dat is ook zo. Maar dat heeft met mijn leeftijd te maken. Ja, dat bedoel ik. En dan kom je nog wel achter. Ja. Hé, hey, maar uh, ik ga je later even terugbellen. Nou, gezellig, man. Ik vond het wel leuk dat ik je even aan de lijn heb gehad. En de luisteraars ik ook, vond het denk ook, denk ik. Heel <laughs> ik denk <Het> gezellig. <laughs> uh, het was best moeilijk om jou aan de lijn te krijgen. Oh nee, mij aan de lijn. Jou en de lijn, ja. ja. Maar ah, hebben jullie elkaar toch even gesproken? Ja, dat is toch leuk, toch? Live in de uitzending, nou, daar wordt er lang over Dat zelfs ook nog. Ja. Dus, uh... ja, er wordt lang over nagedacht ja, in zondag ja, zondag ja, ja, ja. Henk ja, nou, Zandvoort. Henk-Jan Smit bij ZFM Zandvoort. Dus allemaal luisteren vanmiddag, uh, Dus zes 6 en 8 op radio 5, denk ik. Hè? Radio 5. Ja. Allemaal luisteren. Nou, heb ik toch even geregeld voor een heel Zandvoort luistert, toch? Ja, laten we dat maar doen, hè? Is goed, man. Dag hoor. Dag Dag Dag Dag Welkom bij ZF. Ach, jij, dat de gaat weer helemaal lekker los, vandaag. <laughs> uh, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, heb jij ja, wat? Ja, natuurlijk. Heb Hij heeft ook doel wat, hoor. Dus uh, is is deze. De, is de katholiek. Oh. oh, wacht even. Nee, deze nog niet. Z deze kan toch ook? Kijk, Bush? Zeker. Oh ja, Nee, die kan altijd. Ja, die kan altijd. Doe die. Ik moet zeggen dat het wel een vrolijk, vrolijk, vrolijk mopje is. Nou ja. Vrolijk mopje jongens. Absoluut. Okay, okay. Kate Bush. Jan, wat vond je ervan? Nou ja, Kate Bush is natuurlijk wel uit het uh, tijdperk ook van, van veel andere muziek die ik wel kan waarderen. Ja, ja dit is midden jaren tachtig dan, maar goed. Uh, nee, 70, toch? Nee, nee? midden jaren tachtig, oh ja, vijfentachtig zelfs. Oh nee. ja? oké Het okay. schiet op, maar goed. Ik wist, het, ik wist het eigenlijk wel, maar ik wilde ook even weten of jij het ook... Uh, ja, yeah, jij ja, overhoort <gonstant> mij. Jij denkt, ik kom van vakantie <gonstant> terug. Ja. Dus ik ga kijken of die kopen fris is. Uh, maar goed, in uh, elk geval spreekt het mij meer aan dan uh, de hedendaagse muziek, Jaap. Ja. Nou, Daarom hebben we ook, een, ook goede muziek. Daarom ja. hebben we ook uh, kutnummers in dit uh, programma zitten. Ja, ja. We, we, we ja. hebben ja. geen kutnummer. Ed Sheeran. Ja. Ik noem een Ed Sheeran. Ja, ja. ja. Dat, dat is er een van. Dat vind ik absoluut wel, uh, nou, wel goed, ja. Ja. ja. Ik zeg van, ik vind het wel goed. Oké. Vind jij ervan, Frank? Nou, Vind jij het ook goed? Ja, ik zit, ik zit even te denken aan wat ik vanmorgen ook weer las. Dat er dus uh, vandaag de dag moeten... Uh, allerlei gezagdragers, uh, advocaten en, en, en uh, noem maar op... die moeten zich een beetje, journalisten, wapenen... tegen de boosaardige medemens ja. Ach, met ja. het uh, ultrakorte lontje. Ach ja, maar, het, het, het, het kan altijd erger. En trouwens, het is niet alleen een fenomeen... wat zich hier momenteel in Nederland uh, voordoet. Want in, uh, een Russische arts liep daar bijvoorbeeld uh, een hersenschudding op... nadat hij klappen kreeg te verwerken van een boze 29-jarige echtgenoot. Hm? Oh, oh, oh, oh. Dat die Russische arts die had dus een, een dame in behandeling... Ja? met een, een hoofddoekje. Ja? En uh, ondanks het hoofddoekje kon hij uh, genoeg zien van de huid... dat hij haar een compliment gaf... door te zeggen dat ze een wel een hele mooie huid had. Oh, dat ja, mag niet, hè? Ja, dat bij, dat bij... hebben we liever niet. Bij de, de moslimmensen komt dat over het algemeen niet heel goed binnen. Althans nee. bij sommigen. Dus die dermatoloog die ging uh, volgens de echtgenoot van die dame... veel te ver... Dus die, uh, die ging over tot het uh, uitdelen van een paar pompertjes. Dus die, uh, <lacht> die Russische arts die kreeg effe, die werd even gereset door die echtgenoot. Dus een paar pompertjes voor zijn <lacht> <de> display. <lacht> dus uh, die, -pomp die die zei dat uh, de, die arts gewoon zijn werk moest doen. En uh, hij kon er helemaal geen complimentjes uh, geven. Want het ja, was helemaal te dus de, dus maken. Ja, dus de dermatoloog kon gelijk meteen naar een van zijn vakbroeders. Want hij was toch in elkaar geslagen daarna een ander. Ja, ja, dus ja. waarschijnlijk mijn neef ja dermatoloog man Ja jongens, het is wat vandaag de dag. In sommige gevallen denk ik, ik kan beter maar een beetje afzijdig blijven. Uh, ja. uh, ik ik uh, hou wijselijk wijzelijk maar mijn mond dicht, denk ik. dan goed, goed, goed, ja. goed plan. Dus wat, uh, wat dan, dan gaat... Uh, nou maar uh, was het om daar nog heel even op terug te ja. komen? man? Zou niks voor jou om over schutting springen aan het springen nou, mee te nee, ik, nee, ik ben terug naar bed gegaan. Ja. Dat, ik zag het aan en ik denk nee, dat, dat, dat wordt hem niet zo maar nou, Ik ga er ook geen 100 euro voor neertellen. Zou je dat doen? Of, of? Ah, wat voor waarvoor neertellen? Nou ja, je, kon, je, mo je mocht meedoen als je 100 euro betaalt. Echt waar? Ja, echt waar. Echt waar. Maar maar, misschien waren ja, de prijzen voor de. Winnaar, zouden we ook. Hoeveel kopjes koffie zijn het bij Angelique? Nou, dan, dan ga je top, met reden hè, uh, zoveel ja. koffie is dat <laughs> Dat bedoel ik, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Dus, nee, nee dat zou ik ook niet doen. We begon <laughs> ah, ja. met, met touwen klimmen bij de Boulevard en zo. En, heb jij dat ook nog gezien? Ja? Uh, nee, zo, nee. Pekker nee. nee, overheen. Nee. Nee, uh, oh. maar, maar het schijnt wereldwijd te zijn, hè? Ja, alleen ja, wat aandacht naar de pers toe. Daar viel nog wel wat winst te behalen. Want dat was echt waardeloos. Daar zijn nog stappen te maken. ben De eerste keer. Het is echt gewoon, want ik weet dat een aantal van mijn collega's... die wilden daar wat doen foto's schieten, weet ik allemaal wat. Huh. Ja, maar nu, ze zijn al vertrokken. Ja, nou, ja, krijg je dat uh, dus weer. Ja, er stond ook helemaal geen tijd. Uh, hoe heet het, een programma stond er helemaal niet op. Nee, op nee. begonnen nee. begon, nee. En de elite zou lopen. Ik denk, nou, hoe laat begint dat dan? dus Even kijken, maar ik heb het helemaal niet kunnen vinden. Nee. Maar de eerste keer, uh, kan dat gebeuren natuurlijk, hè? Ja. De eerste keer dat we hier de zandsculpturen hadden, stortten ze ook in elkaar, <lacht> volgens mij. Dus, uh, <lacht> ja, van, de, van de eerste keer kun je niks zeggen. Nou, maar, nee. het, het, het, het, ja, ik denk wel dat er, dat er een Vogel op. op, op Oké, okay. ja, ja. dat zou kunnen. Mits wij ja. nog uh, een aantal malen uh, die Grand Prix kunnen organiseren. Want dat. Uh, is ik ja, toch wel. Uh, het verhaal de, van Zand wordt op de kaart zetten. Dat moeten niet tegelijkertijd doen, dus nee, dat natuurlijk. is niet. wel aan verwant, dus qua ja, sportieve activiteiten. Ja, ja. zeker. Weet je. Ja, okay. ja. Ja. Nou, ik vind dit leuker dan eigenlijk, die, die zandsculpturen. Als je dit een beetje wat groter maakt. en... en nou ja, en je zorgt voor deelnemers Ja, maar nu schijnen er ook 2500 mensen hebben meegedaan. Ik kan me niet voorstellen. Sculptu nee, niet bij de opstekoren. Je, ja, je moet wel even opletten. Aan ja, <laughs> die ja, is. <lacht> ja, Ik heb nog een tijdje gekeken of Gerra langskwam. Maar ja, die, die heb ik ook niet gezien. Nee, nee. Ik daar ik, ik ik nog meedoen, zei je. Ja, die kon ik gewoon van het springen om die hele één schutting te pakken. Ja, ben klaar. ben in één keer klaar. Jij ook trouwens. Volgens mij ging het bij jou voor de deur ook over schuttingen. Ik heb het helemaal niet gezien. Nee. Wanneer was het? Afgelopen zaterdag en zondag. Waar was ik zaterdag? Zaterdag moest ik werken. Ja. Ah. dus toen uh, ja. en zon, zondag zat ik de campagne te kijken ja ja, nou ja, ja. Dat was middag, maar om 12 uur was alles al weer opgeruimd dus ben je dat nou ja het ja, ja, ja, ging ja. vrij snel oh dan dus, hebben uh, we uh, nou. oh nee, ik, ben, ik ben zondag geweest wandelen ook nog? Ja, ja, heb je, je wel mee kunnen doen dan? Heb ik tien, tien, tien je 10 kilometer schot? gewandeld door de waterlijn ja, ja. ja, het zijn ook obstakels, hoor. Had, ja, had je ook een schot dus. mee kunnen pakken? Natuurlijk. Ik ben over wat hertjes heen gesprongen. Ja, En over. Ja, dat, dat is ook leuk. Ja, ja, ja dat is ook, dat ook leuk. Ik denk daar niet licht over. Nee. En over die watergangen uh, natuurlijk, hè? In Water de watergangen. Over de gebruiken. Jij zei net dat de gezien zou worden afgesloten. Hoe kom je daarbij? Nou ja, dat is nu natuurlijk nu van donderdag tot en met zondag. Ja, dat klopt. Ja, maar, maar, maar dat zal al eind oktober. Ja dat, ja, dat zou, ja, dat is, dat is dan maart. Ze willen het eigenlijk van de zomer. Maar dit is, het is een hele discussie van de, de, de ondernemers ja, die dat daar weet zitten. Ik. En ik denk gewoon dat het een kwestie van wennen is. Nee, maar als, je dat weet je wel, als, als je nou boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn... dan loop je toch heel snel even naar de halte ja, en naar dat Corrie. Is, ja, ja, ja. ja. ja dat, dat zijn mensen zoals wij die dat doen, inderdaad. Maar het overgrote deel van de mensen is liever lui dan moe. Ik kan Het ja, nee, nee, heeft, is, heeft ook maar. te maken met het wennen. Negen van de 10 keer ja. heb je toch ook geen parkeerplaats in de Halterstraat? Staat het toch nee. helemaal vol? Ja. Wat ja, doe je dan? Ga, dan ga je geen ja, Ik doen. zet hem bij Albert Heijn voor de deur en ik loop de uh, Halterstraat in en ik ja, loop nou ja, de Kerkstraat. Uh, zo, zo, zo, zo staat we. wel. Ja, ik, ik ja, ja, een ja is een prachtige, wij hebben een prachtige uh, parkeergarage. Ja. Weet je, onder, ja. al, onder Albert Heijn dan kunnen ja. weet ik, veel een miljard auto's staan. Ja. En je kan ook de fiets pakken. Hè, kan en je, je kan ook de fiets pakken. Maar als de Halterstraat is afgesloten, mag je daar ook niet fietsen, toch? Nee, dat klopt. Eigenlijk niet, maar ik zie alleen maar fietsen. Maar over fietsen gesproken, over fietsen gesproken. ...komt ooit de, de Korte Baan draafrij, ...want dat, ik, ik heet wel paardenkoop, maar niet met paarden... ...maar dat vond ik dan op zich wel een aardig gebeuren. Dat, dat, dat, dat was een leuk uh, evenement op ja. de Zeestraat. He, de ja. hebben we even meegemaakt. Nee. Ja. ja, ik heb ah, ja. Dat, uh, wel, wel... Ja, ja, Toen ja. uh, ja. was... dan uh, midden in de Kortsverlorenstraat... Uh, met met, ...en liepen, liepen ze naar boven toe, de Zeestraat op. Ja. En, uh, ja, met paarden? Ja. Met paarden, was De hele was een zandpad geworden... ...daar ging met een paar kuub zand. En wanneer was dit? Jaren tachtig, ja, 90 zelfs. En later... Er, er was ik hier nog niet. nee En, en, en geloof ik nog uh, een jaar of tien geleden was het ook nog. Okay. Ja, dat ja, ja. Ja, was ik er ook nog niet. En ja. toen bestond Café Kerkhoven nog. En daar werd uh, enorm gegokt. Ja. Met, oh ja. Dat ook, ja, Pierre, Pierre, en, ja, <laughs> ja. Ja, met Pierre. Ja ja. De kantoren waren open, zeker ja, niet in de kroeg. Ja. Zo verstond er onbekend dat het een van de van de hoogste omzetten had uh, qua gokken. Oh ja. ja. Oh ja. Ja, want was uh, de officiële gokkantoortjes waren er dan bij. En, ja. Dat ja, ja dat, dat werd natuurlijk onder tafel bij bij we werd er natuurlijk ook gegooid een paard <laughs> komt als eerste binnen en Toen is het een bruin of wit paard weet je wel nee, goed, ja. kun je... met het casino te maken ja waarschijnlijk ja ja laten we maar eens dus nog even een stuk muziek draaien want zodanig hebben we het sportnieuws met de heer Botman ja ah, cool. kijk geen hit geweest maar wel heel erg mooi Zeker. Fleetwood ah, Mac nou toch op ja. <laughs> dat is... Fleetwood Mac ja chain ja, nou, goed toch Uh, werd dat uh, ja, gebruikt uh, bij het, een uh, Formule 1-programma, uh, namelijk dat uh, laatste <laughs> stukje, van de BBC. Kan je dat nog herinneren? Je had een uh, BBC-autosportprogramma, uh, uh, Hans. Ja, ja, ja, ja. En daar zat ja, dit, met... dit uitrootje, was de herkenningsstuwing van dat uh, programma. Ja, dat klopt helemaal. Ja, klopt helemaal. Ja, ja, Heel nou, goed, is Jaap. Heel ja. goed. Met Murray Walker. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Inderdaad. Uh, ja. Nu toch half elf is. Ja, we kunnen wel we een, een beetje... Maf -maf, ho, ho, ho, ho, ja, ja, ja, laat maar, laat maar. Hij is toch al mislukt. Maar, uh, ga door. <laughs> ja, ik had dus er zo'n bumpertje voor zitten, maar dat is uh, ja. helemaal... Moeder, ik, ik heb een bumpertje. Is heb jij nou een, een bumpertje? Ja, laat maar horen, laat ja, maar hoor, ja. hoor ja, nou nee, nee, jongens, nou ja, goed, we hebben de... Lekker bellen met haar, lekker bellen met haar. Nou, je hoeft niet te bellen met Hans, want hij zit hier toch in. Nee, ik zit ja. hier in de studio. Geweldig. Hé, <laughs> hey, maar nee, ik wil even terugkomen op de Grand Prix van, uh, van Turkije. Uh, uh, <laughs> jij, jij hebt hem gezien, nee, ik ik niet gezien, Frank, Jongeren. Want je hebt nee. toch wel een aardig wat gemist, moet ik zeggen. Want het was ja, een, zeker. Het was een hele leuke race. Het was een hele leuke race. En uh, uiteindelijk gewonnen door... Uh, onze vriend uh, Bottas. En uh, dat was zijn eerste, eigenlijk zijn eerste overwinning van het jaar. Pas. Ja, dan zei hij, nou, ik, ik zit er nu goed in. Ik ga nu lekker door. Ja, nu ga ik <laughs> lekker door. Nou, ik maar, ja, Van mij mag je doorgaan. Want ja. dat is alleen maar het voordeel van, van onze vriend Verstappen natuurlijk. Ja. Maar weet je dat uh, Mercedes in de laatste acht races... dus buiten uh, Turkije... maar 19 ronden aan de leiding heeft gereden? Meen je? Ja. Zo weinig. Ja. ja, nu natuurlijk uh, meer. 54 uh, er, uh, erbij. Maar uh, ze hadden maar 19 ronden aan de leiding gereden... in de laatste acht races, voor Turkije. En Hans, om je even in de reden te vallen, waarom maken ze zich dan... Uh, heel af en toe lees ik iets... Ja. druk bij de, de stal van Red Bull... Over, over de performance van Mercedes. Nou, Mercedes nou. gaat veel te hard... Ja, dat ja, is er nu daarna gezegd, want uh, er werd geen DRS gebruikt, met die, die, die, die dingen die openplatten, oh, ja, waardoor ja. ze harder kunnen gaan. Ja. Hm. Maar toch uh, leek het erop alsof ze... Niet normaal. Echt, als er raket echt dichterbij kwamen, ja. Ja. ja. En daar maakten ze wel een beetje zorgen over, hoor want ja? er zijn nog zes races te gaan. En maar dat... er zijn een paar uh, teams die uh, protesten waren gegeven. Ja, klopt, ja. Dus ja, dus ja nu uh, uh, meer Red Bull en, uh, ja. maar en Hebben ze meer, dan, ik neem aan dat de techniek... De, de, ja, misschien de hetzelfde is. Voor nou, een, maar ja, misschien kunnen ze dus die motor nog iets meer opschroeven dan normaal. Weet oh, je wel, ik weet ja, ja. niet. Uh, ja, maar er normaal. is nog wat uh, over die motoren. Want ik hoorde uh, gisteren nog iets uh, dat uh, de klantenmotoren. Uh, die bij bijvoorbeeld McLaren en bij Williams uh, erin uh, zitten. Uh, dat ze daar nogal een beetje zorgen over maken over de betrouwbaarheid. Dat heb ik ook gehoord. Van die motoren? Ja, nou, nou McLaren bleef ja, ver ja. achter. Ja, ja mijn kleeding bleef inderdaad zo. Dat vind ik wel dan hem weer heel onvallend. Maar ontbord. dat heeft misschien meer met een tactiek te maken dan met, uh, met de motoren. Denk je, ik weet het niet. Ik ja. weet ja, die Norris heeft natuurlijk een, een, een, een kansloze race gegeven. Ja, die heeft een kansloze race gegeven. En, ge en ja. Ricciardo helemaal. En dat was wel een beetje vreemd, Toen was de race daarvoor uh, eigenlijk heel goed Ja, precies. Oh, daar ben ik met je eens, hoor. Daar ben ik met je eens. Maar ik weet niet of dat aan de motor ligt, hoor. Ik denk meer aan de coureurs en de, en de tactiek. Dat ja. lijkt mij tenminste. Maar goed, ja, er werden wel rare tactieken ook uh, uh, gebruikt. Want bijvoorbeeld Vettel die dacht: van... Uh, ik ga even ja. op, op slits rijden. Iedereen reed al die, die, die ja. mieters, hè, met... Uh, daar kun je nog een beetje op, op, op van regen van rijden. In de dagelijks Maar uh, die Vettel, nou, dat is toch... Uh, ik denk de meest ervaren coureur ja. in het hele veld. Hè, die dacht met zijn team van... We gaan het toch op striks proberen. Maar die baan die was de nat gebleven. <laughs> ze, ze, uh, verzoekt een, een coureur... Ik val steeds in de reden. Verzoekt een coureur daar overigens zelf om? Of krijgt hij ja. op een nou, gegeven moment dat opgedragen vanuit... Uh, de... Vaak in samenspraak met het uh, ja. de, de, met, met de team. Eh, via de boosradio, maar... Ja, ik weet niet of Vettel hier zelf om gevraagd heeft. Ja, die heeft er zelf om gevraagd. Ja, ze ja, dachten we, uh, we gaan het ja. gewoon proberen. Hij wilde maar het gewoon proberen. Toen hebben ze een, een rondje gevolgd. Hij zag alleen maar glibberen en glijden. Ja. En, en binnen, uh, na één rondje, ging hij weer de, de, de pitstraat in. En daar knalde hij ook bijna nog tegen de muur aan. Oh, ja. En, ja, hij kon, die, hij hoefde maar uh, naar dat gaspedal te kijken. En die ja. wagen, al, die lag al uh, half uh, op 90 graden. Dus ja, dat, dat, dat was gewoon niet te doen. En uh, nou, daar, da, daarom heeft iedereen dat niet gedaan. En, maar Hamilton wilde het eigenlijk ook nog proberen. Hè. Dat ja. was het punt uh, dat hij eigenlijk niet naar binnen wilde. Of <laughs> hij wilde sliks. Ja. Nou, die sliks werden er dus niet. En toen hebben ze uh, drie of vier ronden... Uh, eigenlijk getwijfeld of hij uh, nog een keer binnen zou komen. Want je mocht omdat... Uh, omdat met, met, met regen hoef je niet nog een keer een banden te wisselen. Hè? Dat is, officieel moet dat wel. Met droge baan moet je een keer andere banden proberen. Maar het hoeft dus niet met regen. En, nou, er is er één geweest die heeft dat gedaan, heeft die hele race gereden op die, op die banden, dat is ook nou, ja, ik, Heb je die foto van die band gezien? Van niet normaal, hè? Nou, er, er, er zat gewoon een blad op van hier tot één. Maar da, da, da, daarom hebben ze ook helemaal te ja, midden geroepen. Dat de, denk ik wel, ja. Pirelli, Pirelli, heeft, ja, hem gezegd, Pirelli heeft hem ook nog... Uh, ook van, nog jongens, gezegd. dat ga je niet halen. Nee, Met had... al nog zeven ronden. Ja, maar je kon, het, zeven... je kon het dus wel halen. Dat is heel dom, want hij had uh, als Hamilton op de zel, in dezelfde uh, ronde... of uh, in ieder geval in die, uh, hoe heet het, in, in die tijd was binnengekomen als Verstappen... Ja. had hij uh, het gered. Ja, maar als de Hamilton had door hij was, hij ook nog ingehaald... door Pires en Leclerc. Toen ja. was hij toch nog vijfde geworden. Dus ja, maar... Precies. maar dat viel hem enorm tegen. He, want op een gegeven moment hij, hij werd we echt kwaad. Die, uh, uh, Hamilton, die, uh, ja, die ja. vond dat het team hem niet goed gesteund had. En op een gegeven moment, Leave me alone, zei hij. Op de, ja, ja, ja. ja tegen, tegen die man die met, met, aan het praten was met hem. Maar uh, ja, dat was op zich wel, wel aardig. Ja, dat is aardige tv, natuurlijk. He. Dat ja, maakt het natuurlijk wel, uh, ja. wel, uh, wel mooi. Ja. Uh, heb je trouwens nog gezien die, uh, die camera op de helm? Van, uh, ja, mooi hè? Nee, op de, sorry, op de uh, fles champagne. Ja. Heb je ja. dat nog gezien? Nee, ik dat heb filmpje. die shots niet gezien, nee. Ja, daar gaat een filmpje rond op. Ze ja, ik zag een heel klein op de, ja. de fles champagne, hè, dat die maar zijn monster spuit is. Ja. dat was wel een aardig uh, dingetje. Um, ja, goed, uh, Max is zes uh, punten voor. Met ja. de en de inhaalactie waar we het net over hadden, van Perez. Of tenminste, de Ja, ja, ja, ja. inderdaad. Pires, van Hamilton, uh, ja. Hamilton ging Perez langs, ja. En uh, dat duurde vier bochten. Ja. En uiteindelijk stond Peres er weer voor. Ja, dat en echt, wat is echt een balenzinnig. En Olaf Mons. Nou, nou is het gebeurd. Oh nee, toch niet. Want nee, ja. hij, hij kwam er gewoon niet voorbij. En nou, dat heeft hem toch een hoop tijd gekost. Ja. Hetzelfde als met uh, Tsunoda he, in het begin van de race. Ja. Yuki, yuki, Yuki, Yuki, Yuki. Yuki de poekie. Yuki de poeki, Die, yuki de die, uh, die uh, <laughs> hield Hamilton op. Ja, die, daar werd hij dus helemaal gek van. Want uh, hij maakte zich breed, die uh, Tsunoda. En hij kwam er gewoon helemaal niet langs. En het kostte hem gewoon 7-8 seconden. Zo. Dat dus is nog wel uh, wat. Ja, ja. Ja, je, zag, je zag die tijd oplopen. Hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, nou ja, met nog zes races te gaan. Uh, Mooi volgende verhaal. Week, volgende week gaan we naar. Uh, die week erop. Die we, uh, ja, die, sorry, uh, ja, zondag over een week. Uh, gaan we naar uh, uh, Amerika? Hè, de ja. Circuit of the Americas. In, uh, in Austin en Texas. Uh, Texas. En, uh, nou ja, goed. Uh, de 24 ste De 24 ste is de race. Kijken wat ja. daar uh, gaat gebeuren. Ja. Uh, Michael Andretti heeft een, uh, een meerderheidsbelang genomen in Zauber. Uh, Andretti is de zoon van uh, Mario Andretti. Ja. Mario Andretti ja. ken ook wel ja. waarschijnlijk. En uh, hij had al een uh, Formule E-team en een Indycar-team. En nu heeft hij voor 350 miljoen uh, 80% van de aandelen in Zauber. En dat is eigenlijk Alfa Romeo natuurlijk. Ja. Dus die komt ook in de Grand Prix uh, terug. En uh, oké, okay, uh, Honda had nog een hele mooie livery, vond ik. Uh, ja. Ze reden met een witte wagen. Dat is heel apart, want normaal normale is die donkere kleuren natuurlijk. Maar ze reden met een witte wagen en dat was geïnspireerd door, op de eerste overwinning van Honda in de uh, Grand Prix wereld. Richard Ginter. Heel goed voor jou zeg. Goed zo. Nou, dat je dat weet. Ja. En wanneer was dat? In 1965. <coughs> 7... 65. En waar? daar ben je helemaal geslaagd. Amerika? Nee, Mexico. is wel oh. heel dichtbij, knap, <coughs> uh, heel knap. Uh, Dank je. En uh, nou als laatste van de vuur, de, de, de, de medical crew, die wordt positief getest. Oh, op zich, uh, ja, meen je dat? Ja, die heeft niet gereden. Ellen van der Merwe en Ian Roberts, oh nee? die normaal ja. uh, achter, die, achter de, het veld aanrijden... om uh, uh, in te grijpen wanneer er iets gebeurt. Maar die waren, uh, uh, Ellen van der Merwe was in ieder geval positief getest. Okay. En die heeft later op, uh, op Facebook gezet dat hij eigenlijk ook niet gevaccineerd wil worden. Dus waarschijnlijk uh, kan hij in bepaalde landen ook straks helemaal niet in. Dan we het en, lekker op, ja. Uh, maar toen hebben ze de, de, de, de, de coureur uh, en, en de dokter uit de Formule E, die normaal in de Formule E, die, die, hebben, ze die hebben ze ingezet, ja. Ja, inderdaad. Nou goed, dat was een beetje de, de, de, de uh, Formule 1. Ze dus komen je halen, Hans. Uh, ja, hoor je? Sirene, ja, ja. ja. Je uh, Nog even over voetbal. Uh, jij bent niet gezien, Ger, hoorde ik uh, een beetje... Nee, ik ben niet zo nee. van de voetbal, hè? Nee, IJsselaf weet je ook niet, hè, Nederlands team. Ik ben er nog ik te weet niet nachterweg, Gribraltar, geweest. ja. Gibraltar ja, geen nee, die ook? Uh, nou, ja, ik ja, moet ja, ja. Doen, dat je weet moet, niet je moet, je, moet, je moet niet te hard trappen, nee, op, want er nee, is die bal weg. Ik weet niet niet noemen. <laughs> over, over de cliff. Haha. Die bal ja, Maar er gebeurde in die wedstrijd tegen Letland. Een paar dagen eerder er gebeurde nog iets vreemds. Uh, Gakpo, de, de speler van het PSV, die knalde met zijn hoofd tegen een uh, hoofd van een, van een, tegen, van Ach, een nee, tegenstander. Nee. Ach, ja, dat is op zich. Uh, dat, oh, dat kan op, gebeuren hoofdpijn, dus. hoofdpijn, hoofdpijn. Maar die scheidsrechter die besliste dat hij niet geholpen mocht worden. Oh. Maar wat blijkt nou? Hij heeft een zware hersenschudding op. En bedankt. Nou, ja, hij heeft nog uh, <coughs> drie, vier minuten uh, meegespeeld. En nog een actie gemaakt. Maar het is eigenlijk levensgevaarlijk. Ja, als je een hersenschudding hebt ja. en, je, en je blijft doorsporten... Ja, dan kun je zo uh, heel uh, veel schade van ondervinden natuurlijk. En uh, uh, als laatste uh, had Piet Keur, uh, onze bekende voetballer... die had gisteren een primeurtje. Ja. Die had de primeur dat Joe L. Drommel... Nee, die, die zat op de tribune. Hè? Die werd naar de tribune verwezen als vierde keeper door... Maar waarom was dat nou? Hij was in slaap gevallen in de voorbereiding uh, op de wedstrijd tegen Letland. Dus tenminste, volgens Piet Keur. Hè? Ik zie mm. uh, Piet Keur. Is hij Nederlanders Zandvoorter? wel Drommel eigenlijk ook. Okay. Hij ja, is niet Zandvoort geboren, maar uh, hij wil wel maar um, ja, dat moet je dus niet doen, denk ik, bij uh, ja. ons... Uh, bij Louis. Niet Louis van Gaal. Nee, nee, uh, nee, nee, <laughs> dat, nee. je, dat je te laat voor een bespreking... Uh, dat je in slaap bent gevallen. Maar goed, nogmaals volgens zei? Ja, ik heb nog een anekdote daarover. Dat is wel eens een beetje bekend. Uh, in de tijd dat Michels uh, trainer was bij Ajax... Uh, ja. Dan uh, had hij ook te maken met ene Johan Cruijff. Ja. Nou, uh, Johan Cruijff dacht altijd... nou, die stelt me toch wel op... dus ik kan wel een potje breken. Ja. En op een gegeven ja. moment was hij een keer te laat... voor een uitwedstrijd... om in de bus mee te gaan met Ajax... naar die uitwedstrijd. Uh -huh. En Michels kijkt op zijn klok... ziet Cruijff toch nog komen... maar tijd is tijd... Ja? ja, ja, zegt die uh, Michels. Ja, ja, ja. kon uh, Kruijf uh, mooi op de bank zitten ja, voor de, de rest van de wedstrijd. Michels is ook keihard. Ja, ja, Kijk, als je, die, als je niet thuis speelt, dan speel je uit. Dat is logisch. Ja, ja, Kijk, ze hebben een omhoog, Als zit die wel omhoog dan komt die zo naar beneden. Ja. Dat is logisch. Al, al dus, uh, ja. goed. <laughs> nu snap ik ook waarom die podcast ook een heel groot succes is uh, geworden. Ja, ja nou, denk dat niet uh, nog even over die podcast hebben. Maar goed, uh, dat was hem Hans. Ja, dat was mij. Ja, ja um, mijn, mijn, mijn aan uh, uh, uh, denken voor het sport. Het zeg maar. wordt ineens donker. Het nou, nou, lijkt wel of ja. niemand het licht uit heeft uh, nou, ja. En het regent ook, dus ik ben dan op het fietsje. Nou, dat vind ik niet zo fijn hier. Potver, pillepappen. Ja, ik zou Ik nog een stukje muziek. Uh? Ah, ik denk een plaatje. Ik denk, een plaatje. Ja. Ik denk ook een plaatje, jongens. Toch wel? Ja, ik denk, uh, nou een plaatje. Het zijn geen plaatjes meer hè, tegenwoordig. Het zit tegenwoordig in een of andere iPod. Het heeft, uh, het heeft niks meer met, uh, met uh, hoe heet het, te maken. Maar met, met alles. Met muziek. Goeie platen hier bij ZFM, dames en heren. Kwart De voor elf bijna. Kan en er of... kan toch wel een show samen met Hans, Frank, Ger en Jaap. maple leaf. In and on Mother tree eye.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 birth brings big mirrors of the earth the sun was just yellow energy here is a living promised land even over fields of sand De Graal de man. Oh. En dit was zijn eerste hit, geloof ik, in Nederland. Doei. Dat uh, uit een moderne periode, Ger. Modern, heel ja, modern. Ja, hey, over, over hits gesproken, hè? Ja, Frank. En dan trek ik hem even door naar het, de confectie. De, de confectie. Ja. Wij zien ja. natuurlijk uh, als man... en als we niet van uh, de homosuele kant zijn... graag dames lopen in minirokjes, bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. dat mm -hmm. seizoen nu al achter ons ligt... Mm -hmm. En in tweede instantie ook hele strakke spijkerbroeken, mm -hmm. waarvan je soms denkt van uh, hoe, hoe hij ze die dames zich daarin. Ja, in broeken. Ja, hè. Dat is echt. Hoe dat erin no past? Ja. ja, ja. Maar goed, je kan ook te strakke broeken hebben. Nee. Dat was dus een, een dame in Amerika overkomen. Een 25-jarige vrouw notenbenen die werd in het ziekenhuis opgenomen omdat ze urenlang een veel te strakke jeans je short notenbenen <laughs> nog. Hè, broek. Echt waar? Dus uh, ja, die had het, uh, de, de broek aan tijdens uh, zeg broek maar een aan. van de ja. eerste uh, dates met haar vriend. Maar die zat uh, zo strak dat uh, er toch iets misging in uh, de bloedsomloop. Dus die uh, eindigde dus dat is, met dat een je... bloedvergiftiging. Jij ja, krijg je het voor elkaar met een uh, spijkersshort. Uh, op, de, op, op de IC. Hé, hey, ja. maar dat is, uh, Rug... is eigenlijk een waarschuwing die je hier te bergen Dit is eigenlijk een waarschuwing. Nou waren wij in alle eerlijkheid toch al niet van plan om als man zo'n short aan te trekken, maar een waarschuwing aan de dames. Inderdaad. Ja, uh, en ook voor dames die denken de broek aan te hebben. Juist. Ja. Ja? ja, maar ja, dames die de broek aan hebben, die hebben de broek aan. Dat ja. duurt meestal ook ja. niet lang. Ja, nee, is dat nee. Zo? als de man thuis komt? Dan is het snel klaar met die broek. Ja. Of, of een droom. Nee, goed. Ja, ja, het voor mannen is dat gewoon gevaarlijk. 40 jaar geleden was dat zo. En jongens, er komt een beweegtest. Hè? Ja? Om, om uh, langer vitaal te kunnen blijven. Voor de oudere uh, uh, zelfstandig wonenden uh, uh, onder ons. En uh, nou, dat is wel leuk om, te, om, om, om, om aan mee te doen. Denk ik voor de, voor de, voor de, voor de oudere dames. En wij en hadden... heren, en heren natuurlijk. Hè? En wij hadden gisteren... Uh... Even daarop aansluitend een, uh, een onderwerp over het uh, gezondheidsplan. Ja, maar mag, mag ik, ik nog even dit afmaken? Ja, ja. Mag, mag. De test is gericht op algemene dagelijke verlichtingen. Zoals stillen met boodschappen, traplopen, voorwerpen pakken, zitten en staan. Zo. Allemaal bewegingen die belangrijk zijn in het behouden van zelfstandigheid. Dat is een mooie test. Ja, Absoluut. Ja. Absoluut. Goed bezig, goed bezig. En hey, Jaap? Nou, um, daar wordt uh, ingesproken dat, uh, dat je dan... Uh, als je een gezonde levensstijl zou hanteren... dat uh, de mensen daardoor ook een stuk ouder worden. Dus ja, dit sluit daar zeker op aan. Want je wilt dat de ja. ouderen ook vitaal blijven. Ja. En dat ja. ze dus, zoals in dat bericht staat... hun eigen boodschappen en noem maar op kunnen halen. Ja, nou, dus goed. niet de strakke spijkerbroeken. Want nee, het want het dan kom je niet de keer terecht. Hè, want dat ja, dan dan gaat, je, je. gaat het mis. Dan ja. ja. gaat het mis, ja. Ja. Ja, gaat stukken. huidje, gaat stuk, en dan kom je op de IC. Team, ja. team Sport Service Zandvoort helpt daarbij en met beweeg, beweeg inzicht. Een gratis test. Voor ouderen. Ja, dus, uh, ik zou ja. zeggen, kijk even in het krantje en dan uh, dus, uh, uh, kan je alles vinden daarover. Je kunt, nee, ook, gaan, uh, je kunt ook gaan volleyballen. Wij zetten ballen weer uh, bij. Mee, ja. Het ja, ja, ja, is twee jaar, uh, kunnen we weer een beetje volleyballen. Nou, dat deden we al heel lang bij Kenomio, uh, maar ja? dat is helaas dicht nu. Hè. Ja, dat is en, uh, wel heel jammer. Nu, ja. nu zijn we ja. naar de, de Blauwe Trem gegaan, daar hebben ze ook een sporthal. Een uh, hoop mensen weten het niet, maar de beneden bij blauwe de Blauwe Trem. De blauwe trim is bij de, bij de, bij de bibliotheek. Ja. Oh, oké. Okay. En daaronder, uh, ter, uh, eigenlijk op de hoogte van de parkeergraag... zit ook nog een sporthal. Oh, en okay. daar op donderdagavond tussen half negen en tien uur... dus iedereen die mee wil doen, het gezelligheidsclubje volleyballen weer. En dat kon natuurlijk ook twee jaar niet. Maar ja, ik ben zelf ook 67, dus ik blijf nog een beetje kan bewegen. dat vind ik wel goed van je, hoor. Ja, top. Misschien dat jij ook wel de beweegtest even kan doen. Nou, ik zal eens kijken, een stofskrantje. Ik kan mijn boodschappen nog tillen, hoor. Nou, dat is goed op te Dat komt helemaal goed. Hebben jullie veel last van de benzineprijs, mannen, of niet? Nou, ik niet. Ik denk altijd voor 20 euro. Ik heb er geen last van. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Dan wordt het binnenkort duwen. Ja, inderdaad. Ik zit even af te vragen hoe het met jou zit, Frank. Nou, ik heb afgelopen weekend het vol volgegooid. En dan 2,14 per liter. Daar word je inderdaad niet blij blijven. 2,14? Ja, ik denk 98 zonder ethanol bij de Shell. Oh, ja, ja, ja. Ongelooflijk. Maar gisteravond is er een tankstation in Eindhoven geweest. Dus die hebben in ja! een paar uurtjes. E45 ja. e voor de euro 95. Want je betaalde nu ook al 1,90, 1,91. Het stond 1, file geloof ik, hè? Paar, Een file. paar honderd meter file. Een paar honderd meter waar, Ja, echt. Op uh, een gegeven moment werd het bekend via sociale uh, media en zo. En er uh, ja, kwamen gewoon honderden uh, mensen op af. En op een gegeven moment sprong hij weer naar 1,88. Dus toen was het een beetje klaar. Maar het is, het is, het is hoog, he, de prijs. Ik denk ja, dat, maar ja, dat, dat komt door de, de, de overheid doe de overheid, ja, ik, heb ja. zo, ik heb zelfs gehoord dat Chris Ria... die is gaan lopen nu alvast naar huis, hè? Ja, maar looking. <laughs> ja, lookie ja, ja. <hazien> voor de kerst. Zij is for Christmas, mensen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nu al? Nu ja. al? Ja. Nou ja, het is eindlopen. Dat vendspeken zijn ja. er nog dan niet een andere kant van Amerika dat moet je wel even op tijd trekken Nee, hij is Engels, hè? Hij is Engels. Ja, dan moet je nog een stuk zwemmen ook, hij ja, moet nog steeds. zwemmen Ja, maar dit is Piet Veerman. Hè? Triathlon. Triathlon. <laughs> ja, je hebt het over Dam ook over die benzineprijs. Want ik uh, was dus afgelopen vrijdag bij een tienjarig uh, feestje van een platenlabel. Wat een beetje in, uh, in de onderkant van de muziekwereld uh, actief is. Oh, erg, erg, en uh, terug rekenen uh, met uh, collega Marcus van Dam. En uh, ik zeg: Nou, dat is een mooi avondje, dat kost niks. Je vergeet toch één ding. De benzineprijs. Wat ja. <laughs> die nog? Ja dat, ja. Was, dus. ja, dat is niet... Ja. Ja, maar ja, ja, maar hij rijdt in een Ford, hè. Dus uh, Gewoon een Ford, ja. uh, wat is het? Een, een uh, Fiesta. Dus dat is niet zo, uh, zo duur als... Uh, denk nee, ik, als jij, nee, jij nee. staat te tanken met... Uh, nee, 1 of 4,5 komt eerst. Ja. Dus een tank van 100 liter. Dan maar dan maar nou kwijt, over de eerste 100 voor... liter kan je toch uh, niks zeggen. Dus. Nee. Maar, maar wat was jij nou kwijt voor dat hele, hele tankje? Vol? Nou ja, je, je 150 euro, die ja. ben je zo kwijt. Ja. Ja. En wat betaal je voor? Misschien niet Port helemaal leeg dan. Wat betaal je in Portugal voor een liter dan? Portugal is ook duur. Oh, hm? ja, okay. Iets minder duur dan hier. Maar hm. Spanje daarentegen heb ik voor 1,65, 1, 1,40, 1,45 ja. getankt. 1,95 ja. ja. euro. Ja. Of die, ja. die dure. Nee, die, die oh, nou ja, meer. ze hebben niet overal die... De Frankrijk nee. aan de snelweg is een beetje hetzelfde als hier. 1,80, ja. 1,85. Ja, maar het ja. beste kun je ja. nog naar Luxemburg gaan. Hè? Dat ja. is allemaal ja. Ja. ja. Maar dan gaat iedereen tanken natuurlijk. Dan ja. sta je zes uur in de file. Je ja, ja. uh, die die, ja, gaat twee keer in de week op en in Luxemburg om daar. Ja. <laughs> die prijzen die, die stijgen natuurlijk wel door. Nee hey, jongen, ja. ik, ik, ik rij één keer per week naar het gooi. Dat is ja, het. Ja. Dus, uh, ja. mijn tijd duurt het, duurt het wel uit. Ja, wel. Ja, Weet je, de rest is, doe ik altijd op de fiets hier. Nee, maar denk je, wat, wat denk je van die vrachtwagenbedrijven? en zo? Die, die hebben het ja, best uh, ja. wat heet. Dat is wel duidelijk. Dat nou die, ja, ik vind ook dat, uh, dat uh, de overheid hier uh, gewoon in, moet ingrijpen. Net als de gastprijs. Ja, natuurlijk. Ja, dat dat kan toch niet anders Je kan toch mensen niet die, die een minimaal inkomen. en dan moeten ze opeens 300 euro per jaar meer aan betalen? Nou, laten we wat de machine betreft beginnen met een kwartje van kok. Dat zou kunnen natuurlijk. He? Dat zou kunnen. Ja. 13 euro dat klopt toch? Maar dat ja. is al een tijdje. Ja, dat is al een tijdje. Uh, dat is al sinds oh, een jaar of 30. Denk ik. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dat, dat, is dat is vond ik meter. de grootste rette-actie ja, van. van, van. Maar het, is, het is ook geboefte, jongen. Hetzelfde die ja, het heffingen ook. Hetzelfde van die duizend euro ja. van Mark van, Rutte. Van, van, van. Maar die, die heffingen die op een kubieke meter gas zitten, mm -hmm. dan hebben ze dus een energieheffing. Ja. Ja, die wordt dus bij de, de gasprijs, ja, ja. kubieke meter gasprijs, opgeteld. Daarover doen ze weer btw. Ja, mm. ja, ja. En dan hebben ze ja, ja. nog een andere heffing. Ik ben hem heel even kwijt. Daar gaat ook weer 21 ja, btw. Ja, ja. Het is boefentuig. Ja, ja, dat is het ook. Dat nou het ook Daar goed. heb ik vanmorgen wel iets over gehoord. Ze sl willen sleutelen aan de btw ja. in de energiebelasting. Ja, dat is, ja, dat dat is, dat is ja. één. En twee, uh, dat is ook uh, belastingtechnisch in de inkomstenbelasting... Nou ja, uh, ik uh, ja, kan ja, ja. uit ervaring meepraten dat ik 1400 euro lichter ben door de Belastingdienst. Dus ja. Ja, ja joh. ik nou, ben dan dan heb je niet je de enige enig, hoor. Ja. Nee, van, maar en... ik kan wel zo dadelijk onder een brug gaan slapen. Nou, dan mag je me elke ja. dinsdagochtend uh, even wekken hè, ja, bij, uh, bij, ja. bij de Randweg. En ik dan ben, kan je me komen halen ja. hoor. Dus. En dan zegt zo'n Ollongren, die zegt... Ja, we moeten ook uh, de mensen helpen door ze te laten investeren ja. in het uh, verduurzamen van een huis. Nou, Probeer precies. een aannemer te vinden ja, ja. om zou, een huurtje te maken. Zou, ja. zou ik zeggen, want ik heb een huurhuis... dan dus ze beginnen ook eens even met die verhuurdersheffing... dan eventjes ah, ja. daaraan ja, te maken. Ja, het... En maak dan de huis ook een beetje uh, duurzaam... zodat ook die mensen met een lager inkomen. Maar komen. dat gaat moet je, deze moet je voort... sowieso niet lukken. Moet je je voorstellen wat, waar, waar ze ook heffing over uh, uh, rekenen. Dat is een parkeerplek. En dan krijg je waterheffing. Waterheffing. Ja. En toen belde ik zeg zei mevrouw... ik kan geen water bekennen in mijn parkeervak... Er is niet... Ja, maar dat is Paul. zo geregeld. Dat, uh, de... ja, ja. ja. Dus je ja. hebt geen water daar en moet er water even betalen. Zullen we dat nog afsluiten met een logisch. stukje muziek? Ja, kan wel, we. hè? Want ik oh. heb nu nog, uh, nu nog tijd om deze nog uh, te, te doen. Tot aan het nieuws van de 11 uur. Wat is dit? Wat is, dit? Wat Madonna. Wat is dit? Madonna. Madonna. Oh. Is met the look Madonna. Madonna. <laughs> <laughs> de look of the. Madonna. Madonna. Madonna. Madonna.